De Edelige Driehoek. Een eenacte van Robert Story, vertaald door Ali van Niro. Regie als Leuklub. Hallo? Hij Jesse, Ik ben met een bestek bezig en dat jullie mee klaar zijn als hij komt. Wat? Oh. Hoe het pijn? Nou, hij kan ieder ogenblik komen. Nee, ik kan je geen permissie geven. Ik ben alleen de secretaresse. Nou oh, ja, onder andere dan. Oh, ik kan op die manier niet doorgaan. Die schat. ...dat ik me gisteravond zo schandelijk gedragen heb. Nee. nee. dat is niet goed. Steven, lievelingen, ik heb geprobeerd je standpunt te begrijpen. Nee. Steven, het is misschien maar beter als ik je zeg dat ik er niet langer tegen kan. Als je niet schoon doet, neem ik de zaak zelf in handen. Ik, ik meen niet. Ik word tenslotte ook niet jonger op. Nee, nee, dat moet ik ook niet zeggen. Zie schat, er zijn ogenblikken dat ik je met plezier je nek om zou kunnen draaien. Goedemorgen, meneer Van Goedemorgen, meneer Watson. Ik zie het zichtje bruin, hè? Ik dacht dat we de hele dag stommetjes zouden spelen. Ik heb even de post doorgekeken. Oh, nee. Je bent weer beter met de gewone spelletjes. Wat voor spelletjes? Mij op een nummer zetten. Je probeert te bewijzen dat ik ongelijk heb. Dat was helemaal niet van... Plek. Waarom heb je me vanmorgen geen jongetje gegeven? Oh, niet kwalijk. Oh, nee, nou is het te laat. Nee, kan ik kan morgen niet wachten. Hallo? Oh, ja. Uh, Jessie is gestoken door een vet. Mag even naar de apotheek? Ja, natuurlijk ja, mag naar de apotheek. Waar is het gebeurd? In de bus. Ja, nou. ze zal wel veel pijn hebben. De groene oh. bus uit Epping. Zo, zo. Nou, laten we het wel gaan. Ja, het is goed, Jesse. Ga maar zo gauw mogelijk. Hm. Je hebt me gevraagd, je wel, aan te herinneren dat meneer Lips zich zal opbellen om op te spreken over het Kensington-project. Ik ben bijna klaar met het bestek. En hem houdt is in afspraak met de directeur van Barlow. Ik heb het eerder gezegd, Mayra. Wat? Nou, ik heb het gezegd. Hé? Huh? Oh, kiezen. Ja, wat gaat eindelijk? Ja, eindelijk. Wat geeft er aan? Niks. Is het wel fein gemaakt? Ik zit het heel kalm opgenomen. En wat heeft u zich erbij negen, hè? Zonder aan doel. Dan is alles achter de rug, Tini. Yes. We zijn vrij. Ja. Vrij. Waarom dacht je dat zo voor? Wat bedoel je? Oh, dat je haar de hand af te stellen. Omdat ik het zo denk ik... Oh, juist. Dus in al die maanden van aan de brief heb ik het lekker gezien. In zekere zin wel. Dat heeft het zoveel erger gemaakt. Wel eigenaardig. Ik stond door de manier waarop ze me aankeek... Als een gebonden spaniel. Nee, geen spaniel. Als een eerdeel. Zo, zo trouw en warm. Ik had nooit gedacht dat ze het zo zo opvatten. Nou, wat had je dan gedacht? Dat ze het huis zou afbreken? Als ze kwaad geworden was. Of met kussens en stoelen was gaan smijten. Of als ze toch minstens een beetje gehuild had. Wat zei die? Niets. Ze vond voor de wenkbrauwen en ze ging door met de legpuzzel. Met een wat? Hij ja, is nogal wel moeilijk. Die legpuzzel? Dat ja, was bij Winter Abby. Ze was al aan de bovenkant bezig. Je weet wel met al dat fijne werk. Ik denk dat dat de schok een beetje opgevangen heeft, omdat ze alle aandacht erbij nodig had. Daar ja, was ik eigenlijk wel dankbaar voor. Het heeft me gemakkelijker gemaakt om het te vertellen. Ik er maar niet zo verdomd kalm ondergebleven was. Kalm? Als het mij vraagt, was het alleen maar geslepenheid. Ze heeft het als een heldin gedragen. Hm. Wat bedoel jij met geslepenheid? Ze wilde dat jij je schuldig zou gaan voelen. Maar ik ben toch schuldig. Ze heeft niets gedaan waardoor ze dit verdient. Maar nou, dat klinkt anders dan wat je zei toen we voor het eerst samen uitgingen. Wat heb ik toen gezegd. Oh, dat ze soms een beetje bazig was en zo. Je zei dat we niet met haar te praten dieren. Heb ik dat werkelijk gezegd? Ze probeerde de baas op jou te zeggen. Ah, dat probeerde vrouwen altijd. Moeder Courage, er oh, genoeg oh, dat is toch maar een grapje het is allemaal een grapje geweest. Maar ik vraag alleen maar om een beetje bezit. En ik vraag alleen maar of je nog met me wilt trouwen, of niet? Doe niet zo gek, dat weet je toch. Ik weet alleen maar dat je al maanden lang de ene uitslucht na de andere gevonden hebt. Alles was oh. goed, als je haar maar niet de waarheid hoeven te zeggen. En nou je het eindelijk gebaagd hebt, ga je de spijt van duiven. maar in godsnaam. We hebben recht op ons geluk. We moeten ervoor weg. Zullen we niet schelen hoe nappel ze is? Ze zal me niet van afhalen te krijgen, wat ik heb niet... Je bent erg hard. Dat kan ik nou in te zien. Ik heb een harde leersvrouw gehad. Goed, we zullen zien wat je op die school geleerd hebt. Ze komt vanochtend hier. Okay. Hier? Ja. Waarom? Nou, om de zaak door te praten. Door te praten welke zaak Moet iedereen in het gebouw je horen? Nou, het wordt wel tijd. wat bedoel je hiermee? Om die vrouw hier te laten komen. Om te praten. Je wilt scheiden. Dat heb je haar gezegd. Is het niet? Heb je het gezegd? Ja, natuurlijk. Maar nou, Mayra, praat een op. Maar een beetje zacht. De brutaliteit heeft het recht niet om hier te komen. Hier is het. Mijn terwijl. Ze heeft het heel vinger komt me. Ik kom het niet weg. Dus, ja, wij gaan? Kun je mij makkelijker, hè? Dus natuurlijk het is het heel anders. Ik ben de schuldige partij. Zij is onschuldig. Een onschuldige aardeel met een warm hart. Ja? ja? dat wacht er maar om hier te komen, zeg je. Ik dacht dat jij naar de apotheker was. Hm. Ja, zet de telefoon door. Het Is hier? Oh, dat is echt. Dat ja, is nou redelijk, maar. Toen uh, dacht ze heeft er altijd de beschikking over de auto, dat weet ik. En ze zei dat ze naar het kantoor wilden komen om die zaak te regelen, kon ik niet meer zeggen. Oh, nee maar aan mij over. En ze komt alleen maar praten, niet om ons tegen te zijn. Ja, ja, dat denk jij. Je kent haar niet zoals ik ken. Ik bedoel, uh, uh, ze heeft een heel zacht karakter. Hè? Bovendien is ze veel te beschaafd om hier een feit te komen maken. O oh ja? Nou, ik niet. We willen dat ze berust in die scheiding. Je weet dat ze dat niet hoeft. Hoe bedoel je je moeten ervoor zorgen dat we haar niet tegen ons krijgen. Nee, maar dat is het toppunt. Het is alleen een verstandig. Maar hè? begrijp je niet, Tufford, dat hij hier komt om boeien te maken? Ik heb je al gezegd dat ze zich zo bij neergelegd heeft. Ja, ja, zo. ben ik ze jou gekregen dat jij dat bent. Ik dochter toch, ze kan ook, ook niet hier. lichtje uur Je hebt niet meer begrepen. Moet hoor. ze binnen binnenkomen terwijl we staan de ruzie oh. hangen? Oh, het gaat maar me niet gehoord. Oh, eh, kom binnen, schat. Eh, het is heel bedoeld. ik. Gaat mijn dat ik wat laat ben. Ik moest onderweg nog wat zijn. Nee, dat wil ik helemaal niet. We waren juist bezig om uh, de, de, de zaak nog wat te bespreken. Ja, dat had ik al bedacht. Dit dus is voor Rex. Mijn vrouw, moet wat. Ga is het hier. Uh. Is het dat? Ja. Het is weer wat kouder geworden, hè? Ja, ik ja. Ja. Ja. ja, Het is trouwens ook voorspeld in Wimber. Oh, ja? Vanuit het westen zou de regen komen. Toen, ja, toen. Ja. En er is gewaarschuwd voor harde wind in zeven. 7. Arme Steven, zullen we de zaak nou niet maar zo gauw mogelijk afhandelen? sint u niet, juffrouw Breeks? Volgens mij mag je er net zo lang over als u wilt. Ik heb er geen last van. Oh nee, niet eens een heel klein beetje? Ik heb Weet je dat ik helemaal vergeten was hoe gezellig jij hier zit? Hele wat leuker dan in dat benauwde hokje toen ik wist dat het haar was. Weet je nog? Nee. Oh ja, ja. Er komt maar net één heel klein bureautje staan, mevrouw Briggs. We zaten ieder aan de kant. In het midden raakten onze knieën elkaar. Niet waar, Steven? Ik heb dit wat gedacht, dat we daardoor... Uit ja, Steven. hou nou op nou, met dat wil. Ik probeer nu maar het eind wat te breken. Maar vooral wat, hè? Misschien helpt het. Als ik zeg dat wij niet op deze situatie hebben aangestuurd. Nee, dat geloof ik ook niet. Het is mijn idee geweest om hier te komen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel die scheiding en zo. U zou dus door hebben willen gaan als wij. Zijn... Helemaal niet. Te... Het is alleen maar dat... dat uh, bedoelt, uh, het is gebeurd, dat is alles. Zoals een ongeluk bijvoorbeeld. Ja, ja. Ongeluk is gebeurd, komt Steven. Maar er is altijd wel iemand verantwoordelijk voor. Je, we weet weet dat het we zou zitten maar nou, daar hoef je het aan te verlustigen. Wat heb ik om me in te verlustigen? Wat ben je blikbaar? Het spijt me als mijn reacties je niet bevallen. Jill, ja. gisteravond heb jij ons voorgeschreven hoe onze gedragslijn moest zijn. Dat voor van alle drie. Waardigheid, kalmte en evenwichtigheid. Het heeft heel veel invloed gemaakt op Marla en op mij. Exact. Ja. Met dat voorbeeld voor ogen kunnen we de zaak toch regelen met geef en neemt niet, niet als je van mij verwacht dat ik aanneem dat jullie tegen je zin bij elkaar gekomen zijn. Dat hebben we niet gezegd. Nee, maar je kwam op dit Jill, ik neem de volle verantwoordelijkheid op mij. Ook mijn secretaresse verkeerde Marla in een bijzonder kwetsbare positie. Ja, ik... Ik heb gebruik gemaakt van mijn positie. Laten we het daar maar niet meer over hebben. Ik weet zeker dat Myra het je vergeten heeft. Van me gepast. Toen ik haar verteld had dat jij toestemde in een scheiding. Het is een prettige gedachte dat het bewijs geleverd wordt door iemand die morele zo hoog staat. Jill, ik zou graag willen dat je niet probeerde steeds meer punten te scoren. Doe ik dat? Ik dacht alleen maar dat ik de feiten onder ogen zag. Is het mij waard? Is het spijkers op laag water zoeken? U hebt gelijk, je Briggs. Het is indigent, vind niet, even? Is het ook zo goed als ik te maar Maar ik spijt me er eigenlijk niet aan. We zou er wel missen, denk ik. Of blijft hier op kantoor als jullie getrouwd zijn? Nou, daar hebben we nog helemaal niet over gesproken. Niet dat ik iets in te zeggen krijg. Nee, denkt u er zo over? Omdat... Hoe oh, gaat die trouwens iets naar aan? Yes, Breaks. we komen niet verder. Zolang ik u er niet van overtuigd heb... dat ik hier niet gekomen ben om mijn man terug te halen. Dat ook nog. Misschien helpt u als ik vertel... dat ik van het begin af aan van deze verhouding gezeten heb. Zegt hij. Nou ja, praktisch van de af aan. Hebt u het geweten? Als je met een man getrouwd bent, leer je hem best wel kennen. Oh, ik geloof dus een verhaal over klanten die hem s'avonds moesten spreken. En over werk dat hij nog het kantoor moest doen. toen, zo dit was een haar, zijn haar ging barstelen, begon ik argwaan te krijgen. Nee, ik heb altijd mijn haar geborsteld. Ja, maar geen twintig minuten achter elkaar. En je ging nieuwe overhemden en te kopen. En je pakken waren bij de stomerij of je moest er naartoe. ...en het einde mees ik op een dag iets dat me dit team doe uit is verpast. Je keert niet meer naar andere vrouwen. Nadat ik jarenlang had gedaan alsof ik daar niets van merkte, moest ik plotseling doen alsof ik het niet in de gaten had, dat je het niet meer deed. Tew, tew, wat krijg een geweest? Tjur. Nou, is het dan niet zo? Nou begrijp ik waarom je gisteravond zo weinig gezegd hebt. Tew, lieve schat, wat moet jij niet allemaal hebben doorgemaakt? Ik, ik... ik, ik, ik je idioot! Begrijp je het dan niet? Al oh, die maan heeft voor gek laten lopen. doen, In kleine restaurantjes ergens achteraf eten. Rondkluipen. Als misdadigers. Als oh, het wist, dan is er niks gezegd. Ja, waarom heb je nooit wat gezegd? Omdat ik het niet voor jullie door de bedelking. De press. U kent hem niet, ooit, ik hem ken je, Hij Briggs. Het is leuk om deze geheimzinnig om deugen te doen. Weet je nog van onze huwelijksreis, Steven? Ik weet niet idee wat dat er mee te maken heeft. De appieboom in de tuin. We zaten in een dorp beltverteltje ergens in de Quarantalk, Een paar honderd meter hoog. We kregen fantastische eten. Die is een app als een paard. Ja, ja, de lucht, dat was heerlijk. Omdat er een appelboom in de tuin stond, moest hij elke avond door het raam van de slaapkamer naar buiten klimmen en zijn jassen vol appels toppen. Veel meer dan hij op kon eten. Ja, ze waren lekker. lekker. Na twee uur zaten er zoveel appels in onze bagage... dat er bijna geen plaats meer was voor iets anders. Nee, ik heb al drie of vier pond moeten opeten voordat koffer dicht kon krijgen. En toen we afscheid namen... kwam de man van het hotelletje aandragen met een enorme zak appels. Ja, het moet wel bijna een half nutgerig zijn. Maar. En hebben we hebben nog wel bedankt. Steven zat er zo mee dat hij zei... we <coughs> houden niet van appels. Hm. Oh, nee, niet waar eens de fabriek. Ik weet dat het verhaal niet bijzonder grappig is. Ik vertel het alleen maar omdat het Steven pierd. Ja, het is erg typisch. Nou, uh, uh, laten we eens kijken. Waar waren we gebleven? Ja, je hebt genoeg van je gestolen fruit, nietwaar, Steven? Wat bedoel je? Je weet het, scheiden. Och, Oh? Oh ja, ja, nou, begrijp ik begrijp wat je bedoelt. We zullen natuurlijk bewijsmateriaal moeten hebben. Bewijsmateriaal? Ze noemen het overstel liever. Oh, bedoel je dat? Je wilt toch niet zeggen dat je niet in feite nee, nee, nee, nee, niet in feite Waar zitten we voor aan? Daar gaat het niet om, mevrouw fabrik. Het gaat meer om het waar en het wanneer. Wat het nou maar uit Ja, Meijer, alsjeblieft. Goed, dan zullen we dat moeten arrangeren, nietwaar. Daar zorgt de advocaat op voor, hè? Je kan niet alles voor je doen, schat. We moesten nu maar een datum vaststellen. Wat kunt u beter? op ons overlaten laten, mevrouw Watson. Het ben wel een bestelsel in Dat is zeker? Steven lijkt me niet al te happen. Nee, je voor mij aan, dat ik ja, nog hoppig is. Maar Laat maar, Steven. Het is heel begrijpelijk dat ze zich een beetje voelt als ze patten op het heet dat Wat zegt nee, ze daar? Niks, ze bedoelt alleen... met. weg, weg! Mayra. Ja. hoe nou? Er zijn een heleboel dingen die ik nog niet eens genoemd heb. Daar praten we vanavond wel over, hè? Jij en ik samen met ons tweeën. Steven, wat houd je nu hoog? Ik, ik bedoel... ik uh... kan je onmogelijk vanavond thuiskomen. Oké, okay, waarom niet? Maar beste man, je schijnt helemaal niet te begrijpen dat je een onherroepelijk besluit hebt genomen. Nou, dit is je, vrouw Briggs, hij is toch zo onpraktisch. Je hebt niet in de koffer gepakt, is het wel? Nee. Nee, dat heb ik dan voor je gedaan. De koffer staat beneden in de wagen. Ik heb je donkere erin gedaan en je beste pyjama en die twee nieuwe overhemden. Ik denk er vooral aan dat je alles telde eruit haalt voordat je ze aantrekt, schat. En met die hem overhender moet je wel erg op me letten, juffrouw Briggs. Anders komt hij vol vrammen te zitten. Heel Maar Dat zijn de dingen die we niet weten zien. Nee, je praat of je volkomen hulpeloos bent. Als dat soms niet zo is. Ik ben heel goed in staat om voor mezelf te zorgen. Uitstekend. Waar slaap jij vandaag? Ik ga naar een hotel. Je weet dat je een grote hekel hebt aan hotel. Daar zouden we het dan deze keer overheen moeten zetten. Je zou met juffrouw Briggs mee kunnen gaan. Je zou toch er wel ergens een flat hebben? ja. En een heet leuke. Uitgesloten, die is veel te klein voor twee personen. Goed, dan neem ik de flat. En kunnen jullie naar ons huis gaan? Nee, nee, nee. Wat we verder ook besluiten, Jill. Marla en ik zijn het eens dat jij het huis mag hebben met alles wat erin is. Ik weet hoe een vrouw zich hecht aan een huis. Het is een nobel gebaar, lieveling. Maar je kan het niet veroorloven. Ach, nee, ik red me wel op een of andere manier. Maar ik kan het ook niet. Er bestaat ook zoiets van alimentatie. Tijd misschien, maar dat kan ik niet accepteren. Maar het is je wettelijke... Lieve dommer. Heb je dan al echt wel over nagedacht hoeveel deze aangelegenheid je gaat kosten? En dat daar ben je nog steeds beter bent een zaak op te bouwen. Je raakt er jaren mee achterop. Misschien ruïneert het je wel. Oh, en dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Op jouw geweten? Ja, als ons huwelijk niet lukt is, dan is dat net zo goed mijn schuld als jouw. Ik, ik zou toch wel graag zien dat je die houding niet aannam. Welke houding, schat? Van de ik bedoel. Geen spraak van. Ik, ik bedoel, die, die, die onzelfzuchtige, die, die milde... Maar ja, ik, ik had eigenlijk niet anders van je verwacht. Ik verdien het niet. Dat is dan afgesproken. Ik neem de flat en jullie nemen het huis. Maar Het gaat erom dat jij een behoorlijk huis moet hebben we willen van je slaap. Om klanten te kunnen ontvangen en zo. En twee huizen kan je er niet op houden. Jill, ik kan er niet aan denken. Het is maar... echt niet omdat ik zo onzelfzuchtig zou zijn, Steven. Ik vind het heus niet erg om dat huis te verlaten. Het is een complete kazerne, dat zult u wel zien, mevrouw Briggs. Architecten hebben er geen idee van hoe je een huis werkelijk bewoonbaar maakt. Wil je nou eens even naar me luisteren? Die flat van Myra is niet wat jij gewend bent. Om te beginnen is het zulke petitere. Dat hoop ik maar. Als werkende vrouw heb je niet veel tijd voor huishoudelijke bezigheden. Joe, als je een vet wilt hebben, laat mij er dan één voor je zoeken. Een behoorlijke. Wat zeg je? Zo gif worden in dat benauwde hoekje. Oh, jij wel. Ik zeg toch niet dat... Voor mij is het mij goed genoeg. Maar wat? Toen ik wou dat ik wat voor me zou zoeken, was je ook in die dood. Daar had ik een reden voor. Niet iedereen is zo gelukkig dat hij kan wonen op vijf minuten afstand van de plaats waar hij werkt. Is het Maar dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Heb je dat niet? Het klopt prachtig. Ik moet een baantje hebben en je fabriek wil hier weg. Jij... Het hoeft niet veel te kosten. Af mij ik het Ik ben het vroeger geweest en ik kan het weer worden. Je gek! Ik snap niet wat u erop tegen kunt hebben. Stapel gek! Stel dat hij een of andere gehaaide schepsel krijgt met scherpe klauwen. Dan komt u in dezelfde positie waarin ik gezeten heb. Dan bent u thuis bezig met zijn sokken te wassen terwijl hij... Heel, ja, nou is het genoeg. Dat is geen goed idee. Dit kan ik zitten. Ten slotte heeft hij geen belangstelling meer voor mij. Dat is bewezen. Met ieder ander, ja, moet je maar afwachten. U denkt, geloof ik, dat u erg slim bent. Is het niet? Ik probeer de kwestie redelijk op te lossen. Als u wilt vechten, bent u bij mij aan het goede adres. Ik lust uw rouw. Mijn juichen al sinds u door die deur naar binnen gekomen. Mara. Laten we het dus maar uitschrijven. Mara, je ziet er niks meer op als je broek Ik had het al een hele tijd geleden moeten doen. Oh, oh, oh, om hier met zo'n drukje binnen te komen vallen. Wie dacht er dat ze... Dit is, mijn vrouw. Wil je daar wel aan denken? Dankjewel, Steven. doe? <tie> <Marla> <tie> het is, is, is niet mijn bedoeling geweest Ik heb alleen maar bedoeld dat we haar behoorlijk zouden behandelen. Daar geeft ze de soort van op. Ik wil alleen maar eerlijk zijn. <tie> Toen huilen we niet, schat, Ik kan Steven niet tegen. Oh, laat maar, Stevie. Voor mij hoeft hij zich niet te zoneren. Jill, ja. waarom ben je hier naartoe gekomen? Ik, ik had kunnen weten dat er zoiets geks gebeuren zou. Je ja, had het natuurlijk beter gewonnen als ik thuis gebleven was. Als ik in mijn eentje in de keuken was, gaan we ze snotteren. Zo, schat me, Steven. Bovendien wou ik maar besteld maken. Goed, dat, dat heb je nou gedaan. En, en heb je er ook iets mee gewonnen? Meer dan ik verwacht had. Ik weet niet waarom de verloofde zich zo aanstelt. Maar wat? Moet ik het anders noemen? Uh, uh, nee, nee. verloofde is goed. Hè. <llega> je bent begraaf. Hij is nou voor mij. Dat is wat ik een geleden moet betekenen. Hoe kan dat nou? Als ik er iets van gezegd had, zou hij alles ontkend hebben. Bovendien moet ik bekennen dat ik gedacht heb, het zou wel weer overgaan. Net als met al die anderen. Anderen? Je denkt toch niet dat jij de eerste bent? Wat zegt die tijdje? ja, je hebt gelijk. Ze probeert er soms in te komen. Ik heb nooit zelfs maar naar andere vrouwen gekeken. En die we in in twintig. Oh, mevrouw Potmoor, daar ben ik alleen maar beleefd tegen geweest. Ze was een klant en bovendien schatrijk. Hoorde het ook bij de beleefdheid om op haar hotelkamer met haar te zitten drinken? Dat had niet wijn. Wat had ze? Ja, dat zegt ze eigenlijk. Oh, je me niet vertrouwd? Heb je tegen mij of tegen je vrouw Je bent. kijk me aan. Ik je erop zweren dat er niets achter gaat. Ze overdrijft. Ze ligt, hè? Zegt dat ze ligt. Het lag destijds allemaal niet zo gemakkelijk. Mevrouw Topmar wilde dat ik een vetgebouw voor haar zonneer heb. Wat is op de slaapkamer gebeurd? Het waren zaken. Maar Jij draait toch ook wel eens met je ogen naar, meneer Leverfitch? Hij is 76. Mevrouw Topmar was 32. Ze was ver over de 40. Met blond haar. Maar, wacht van de wortel. ben. ik wil het precies weten. Nou, uh, het is in elk geval gebeurd lang voordat ik jou kende. Ik nee, vergeet niet wat me, jij ermee te maken heb. Je was getroffen. Oh, dat was niet getropt dat ik jou leerde kennen. <tie> oh, oh, oh, oh, oh, oh. <tie> Ja, natuurlijk. Ik voel het goed oh. zo. je bent een heks. Dat was dus je gemoedelijke praatje. Oh, ik kan het kunnen weten, Ben ik toch een sufferd. Dat dacht ik ook al. Sissy, neem de telefoon af. Deze niet, die laat haar voorbij. Hallo, met wat ben ik ook. Oh, dag meneer Leverstens, hoe gaat het met u? Uh, natuurlijk meneer Leverstens ook een beetje... Ik heb altijd tegen je opgekeken, altijd heb ik je bewonderd, maar nou, en hou jij in godsnaam op met dat gesnotterd. Oh nee, nee, het is helemaal in orde, meneer Leverkus. Maar vanochtend heb je pas je ware aard laten zien om een onschuldig meisje. Huh? Oh nee, nee, er is niet tenminste haast bij, meneer Leverkus. Uh, uh, doe het maar op uw gemak. Om mee op een onschuldig meisje aan boord te komen met een net zo onschuldig geval als dat van mevrouw Potmore. Maar... Ja, uh, uh, absoluut niet, meneer Leverveld. U hebt volkomen gelijk, ja, natuurlijk. Over een half jaar is je van Break, zeker op zo'n onschuldige episode. Ah, dat gebeurt bijna dagelijks, uh, meneer Leverveld. Zodra je een gesprek doorkrijgt. Ik heb altijd wel geweten dat er op een of andere dag iemand zou komen die jou ernstig zou nemen. Ja, ja, ja, dat weet ik wel weet Ik niet, dat weet het, ja zeker. En nou is het gebeurd en je hebt je verdiendeloos. Als je hier wil suggereren dat mijn gevoelens voor Myra. Gevoelens voor Myra heb je helemaal niet. Ik een schuurtje. Alleen maar een beetje jongens achter de brani. Net als bij het stelen van die appel, Omdat ze er nou eenmaal waren. En toen je ze kreeg, wou je het niet in hebben. Net zo als je haar recht hebben, wil Nee, Wees jij op, ik maar ja... Dan had dat al lang moeten gebeuren. Je hebt er al die tijd bij de hand Nee, ik. Had. ik had er veel respect voor. Je had er het les niet voor. Je bent niet geschikt voor overspel. Je speelt graag aan de waterkant, maar je springt er nooit in. Nou, deze keer duw je erin en ik hoop dat je verbrinkt. Ik heb nog, nog zoiets gehoord. Uh, wat heb u met de mevrouw? Kom toch even op met dat domme geklets. En als je op Breaks de zaak wil doorzetten... Ja. Uh, meneer Lissertitz, meneer Lissertitz, bent u er nog? Hallo, hallo. Hm. Hij is weg. Het is allemaal jouw schuld. Weet je wie dat was? Ik heb die schloosje. Mijn beste klant, want ik heb hem beledigd. Nou, Jill, ik zal maar gaan als ik jou was. We hebben nog lang niet alles geregeld. Daarvoor ben je niet hier gekomen... Jij had maar één doel om mij uit te vernederen, mij belachelijk te maken. Dat is al een doeldoel. Maar jij hebt ook iets bereikt dat sneeuw aan die je bedoeling mag. Je hebt de sympathie die ik voor je had kapot gemaakt. Helemaal kapot. Dank je. ik heb jouw sympathie niet nodig. Ik heb trouwens niet van je... Oh, wel, ja, hou je maar groot. Denk je dat ik je gekregen zou hebben als ik niet van je af had gezet? De druiven zijn zuur, hè? Hoe vind jij dat ik me gisteravond gedragen heb? Je hebt je mond bijna niet open gedaan. Nee, Dank je de koekoek. Ik was bang dat ik een lachen zou uitbarsten als ik mijn mond open deed. Ik denk toch niet dat ik me zonder geldige reden maandenlang al die onzin heb laten welgevallen. Gisteravond was de avond waarop ik gewacht heb. De kroon op mijn werk. Wat voor werk? Als je ziet wat een moeite ik gedaan had om jullie bij elkaar te brengen. Ik ben zelfs een week weggegaan. zodat jij thuis kon doen en laten wat je wilde. Je moeder was ziek. Ze had alleen maar winterklokken. Je hebt het echt me gelogen. Ik ben jij dat het afgelopen was. In het begin ging het goed, maar later werd het vervelend. Als ik uitging, moest ik er altijd voor zorgen dat ik eerder thuis was dan jij. Dat heeft heel wat avondjes voor me bedorven. Oh ja? Wat voor avondjes, als ik vragen mag? Oh, feestjes en zo. Jij bent tegen jaren naar een feestje geweest. Hm, arme Steven. Je had het zo druk met je eigen uitstapjes dat je van mij niets in de gaten had. Je probeert je groot te houden, hè, Jo, Geef het maar eerlijk toe. Huh. Je bent er. Een keer of wat heb je ook geweest met Joan Holloway, op met Joan Hemmings. Uh, dat is alles. Het komt er ook helemaal niet op aan, nietwaar, Steven? Wat? Huh? Oh nee, nee, nee, ik ben alleen maar nieuwsgierig. Eigenlijk ben ik zelf blij, het maakt de hele zaak wat gemakkelijker, hè? Jo, makkelijk is het niet geweest. Waarom oh, niet? Jouw vrienden waren toch ook mijn vrienden. Vrienden van mezelf had ik niet. Nou, oh, zeg het maar meteen. Wie is het? Wat bedoel je? Nou, oh, je hebt hem toegegeven. het moet een vriend van mij zijn. Ja! Dat zou vrouwen gaan meestal niet alleen naar feestjes, ze hebben gewoonlijk een begeleider. Wie? Mm -hmm. Oh, nou nee, ja. Jij hebt gezegd dat je vanmorgen, voordat je naartoe kwam, nog naar iemand toe moest. Dat is het natuurlijk, hè? Je moest me even vertellen hoe het gisteravond afgelopen is. Je moest me zeggen dat je eindelijk vrij bent. Daarom kon je er zo rustig onder blijven, niet? Verdomme, ik wil weten wie het is. Is het dat, singelsen? Wie is altijd afgekekenend weer geweest? Ja, het is het zo Ja, dat is er dan. Nou, maar toe, Pops. Het is niet wel lekker. Alec, Is het Alec? Elke Elk. Alec Elio. Alec ah, niet laat. Er is telefoonkrat. Jill, ik heb er recht op om het te weten. Nee, inderdaad. Jij bent nog altijd oh, mijn vrouw. Dat is waar. Stel dat ik het je vertelde, Steven. Wat zou je dan doen? Doen? Ja, wat zou je dan oh, doen? Oh, ik zou hem de tanden uit zijn slaan. <laughs> oh, <wat vind> <laughs> Hallo? Oh, meneer Leverkusen. Maar ik had Ja, ja, we werden verbroken. Er zat steeds iemand te door te vreden. Oh, oh, nee. Ik weet het niet. Uh. In ieder geval, uh, ik stond op het punt om hem te bellen, meneer de versit. Hou oh, een goddam op, mens. Doe het dan maar dan. Ik snap er dan, hij ziet op zo. Neemt u me niet kwalijk, meneer de versit. Ik heb het toch het wel eens vreselijk druk. Uh. Ik zei dat ik het erg druk heb. Goed, oh, Jill, niet zo hard je alsjeblieft. Daar snap je lekker van op. Ik weet ze wel. Nou, gaan we daar voor één en voor altijd potjes aan doen. Ah, op een ogenblikje, meneer Levenvitsch. Myra, dat moet je wel doen. Ze bedoelt er niks mee. Het is de gewone manier of... Ik krat de ogen uit. Myra. Als je mij aanraadt, je verwerkt, komt er geen scheiding. niet nie en loon. Dat is dan je verdiend Wat wil jij daar? Ah, ah, hallo, hallo, meneer Levenvitsch. Uh, sorry voor de onderbreking. Kom bij die telefoon van de lofvaart. Oh, ja, meneer Levenvitsch. Oh, het bestek. Ja, ja, natuurlijk, en ook een ogenblikje. Ja, meneer Level 6. Nee, meneer Level Waar is het bestek. Ja! Dat is het goeie, alsjeblieft. Ik is dood. Dan alles door elkaar op de grond. Elendeling. Hey, oh, stil maar zo meteen, hoor hier nog. Hij mag het horen. Jill, gaat eens dus even met oprapen. Nog maar een ogenblikje, meneer Level Ja, het is een van de jagers, als het verkeerd gaat, uh, één seconde nog. Geef hier die telefoon. Deze man Watson is een alliant, meneer Lemmers. Hé, Hij die dat hij zijn. Kom Ga kom ik! Neem ze me niet kwart, meneer Lemmers. wat is zeggen? Ja. Oh, ik denk dat ze buiten pastraten moet bezig zijn. Heb je verloren iemand? Aarwijk! Geef hier deze telefoon, idioot. Jil, waarom help je me niet? Hij is best alleen Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, een nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, hem dan samen te steken. Ja, ja, ja, ja meneer Levertje. Nee, nee, nee, ik heb het er niet mee bedoeld. Zie je, je bent op. Mayra, je bent op. Ja, ja, ja, ja, je bent op. Uw gaf en uw handschoenen, meneer Van Nicholas. de rest sturen we u wel naar. Dat is je van. Het spijt ons, meneer Levertje, maar kunnen we u terugbellen? Nee, Watson meneer Watson is ook gestoken. Nee, meneer Watson is ook gestoken. Opgeruimd staat mij. Noemen we dat echt? Joze, die man wie het dan ook is. Mijn keno zal wel een beetje beschimmeld zijn. Daar moet je dus voorlopig maar niet op letten. En je kunt hem hetzelfde salaris geven dat zij houdt. Ben, ben je van plan om met hem te gaan trouwen of zo? Hallo? Met de bemiddelingsbureau. U spreekt met me van Watson. Nou, ja, ik zou nog even opbellen om onze afspraak van vanmorgen te bevestigen. Een huishoud van ja. Ze kan onmiddellijk beginnen. Fijn, dankjewel. Goedemorgen. Vanmorgen? het is niet gebeld met... Nee. Je hebt je laatste avontuur gehad, Steven. Oh, lieveling. Dat beloof ik je. Nee, schat. Dat beloof ik jou. Nee, oh, schat. Ik had meneer Lubbersitz beloofd dat je zou terugbellen. Laten we nou eerst maar verder gaan met ons werk. In De Eeuwige Driehoek, een eenakter van Robert Story die werd vertaald door Ali van Nierop, hoorde u Elisabeth Versluis als Mara Brick, Paul van der Leck als Stephen Watson en Petra Lassure als hun vrouw Jill. Regie als Leopold.